Katrien Straatman met het NOS-journaal. Italië heeft een nieuwe president. In de vierde stemronde behaalde de 73-jarige Sergio Mattarella een absolute, me absolute meerderheid. Mattarella is nu lid van het constitutioneel gerechtshof en was daarvoor twee keer minister. Hij volgt Giorgio Napolitano op, die er na negen jaar mee stopt. Mattarella was ook de keuze van premier Renzi.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 De Duitse oud-bondspresident Richard von Weizsäcker is overleden. Dit CDU-politicus was van 1984 tot 1994 staatshoofd van eerst West-Duitsland en vervolgens het herenigd Duitsland. Daarvoor was hij burgemeester van West-Berlijn. Von Weizsäcker is voor veel Duitsers de man die hen leerde omgaan met de donkere bladzijden uit hun verleden. Richard von Weizsäcker werd 94 jaar. Tini Cox wordt lijsttrekker voor de SP tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Hij werd unaniem gekozen tijdens de partijraad van de SP in Amersfoort. Cox was jarenlang partijsecretaris van de SP en zit sinds 2003 in de Eerste Kamer. Ook zit hij in de Raad van Europa, waarvoor hij onder meer als EU-waarnemer toezicht hield op de verkiezingen in Rusland. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn op 18 maart. De nieuw gekozen statenleden kiezen daarna de nieuwe leden in de Eerste Kamer.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 van de week ineens achter dankzij Facebook. Deze Den Hartman en Relight My Fire heeft zelfs in Sonvoort opgetreden. Jawel. En wel in de discotheek Chin Chin aan de Halterstraat. Je hoorde de disco klassieker uit 79. Den Hartman met Relight My Fire. Weekend deze plaats niet. Het is zeven minuten over... Dan moet je niet meteen schudden. Het is zeven minuten over twee. Goedemiddag en welkom bij Sonvoort op zaterdag. Albert-Jan en ik zitten er weer in het Mediapark aan de Tolweg 10A. Goedemiddag. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer. Drie uur lang live vanaf uh, de, inderdaad, ons Mediapark aan de Tolweg 10A. Een flauw zonnetje, maar genoeg uh, zon om uh, weer drie uur lekker voor uw radio te gaan maken. Ja, heb je nog geen uh, last van griep? Nee, nee jij. jij, jij. Nou, ik ben een beetje verkouden, maar ik hoor uh, diverse collega's die zijn inmiddels uh, geveld door de griep. Joop Verres en, uh, en Jacques Jongmans... Ja. van harte beterschap en alle anderen mensen ook... die uh, geveld zijn door de griep. Door de griep. Wat gaan wij doen, luisteraars? Nou, we hebben natuurlijk een, een overvolle agenda weer deze komende drie uur. Standaard natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort... en die evenementen verdienen uw aandacht. Kan u gelijk even meeschrijven dat allemaal rond de klok van half vier... Half drie. Blijft het zo? Uh, wordt het beter? Wordt het slechter? U hoort het allemaal uh, wat betreft het weer om half drie. We hebben een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Toeter. Het gedicht van het jaar... Ja, Hij zit dit weekend natuurlijk in de herhaling dat kan niet achterblijven... want volgende week, het kan niet zijn ontgaan, is het natuurlijk zover. Dat bestaat ZFM 25 jaar. Dus het gedicht van het jaar om kwart voor vijf. ZFM 25 jaar jong. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En Rob vertelt al, Joop van Nes is geveld door de griep. Maar niet getreurd, want wij hebben voor ons langs de lijn vanmiddag... bij SV Zandvoort thuis tegen VEW1 John Lemmens. Dus we gaan voor het eerst om tien over half drie schakelen met John Lemmens. En die gaat ons verslag doen van de voetbalwedstrijd van vandaag. Verder natuurlijk nog vele andere uh, onderwerpen. En dus genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Nogmaals een hele goede middag. En blijf lekker luisteren, want we hebben ook lekkere muziek. Waaronder deze van Supertramp en Dreamer. Zo gaan we ons opmaken voor Raadje Plaatje vanavond uh, bij Café 4. Het team van CFM tegen de rest. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is hier alsof, uh, van Supertramp. Dat was Dreamer. Volgende plaat speciaal voor Maurice Mulder. De collega uit de Euro Breakdown. Want uh, ja, als uh, deze plaat langskomt, dan gaat hij altijd net onder de douche. is toevallig, want de plaat heet Shower.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 Collega Maurice Mulder, weer. Als jij uit de douche kwam, natuurlijk. De G, de single shower. Het is inmiddels kwart over twee geworden. Nou, We hebben het allemaal wel vernomen. Han Cohen die komt weer terug in de raad hier in Zandvoort, Albert Jan. Han Cohen maakt politieke doorstart. Oudwethouder Han Cohen heeft besloten om in de Zandvoortse raad terug te keren. Hij neemt daarmee zijn rechtmatige plaats in de raad in. die na het overlijden van Carl Simons beschikbaar kwam. Cohen die in maart 2014 als nummer 5 op de lijst van de oude partij Zandvoort 52 voorkeurstemmen kreeg... sluit zich echter niet aan bij de coalitiepartij waarvoor hij vorig jaar als wethouder actief was. Hij sluit zich aan bij de oppositiepartij gemeentebelangen Zandvoort... waardoor de meerderheid van de coalitie is geslonken tot slechts één stem. De coalitiepartijen en oude partij Zandvoort, CDA en D66... houden samen 9 van de in totaal 17 zetels over. Een broze meerderheid dus. Afgelopen dinsdag heeft Cohen zijn handtekening gezet... en naar het er nu uitziet, wordt hij begin maart geïnstalleerd. En nu we toch bij meneer Cohen zijn... Dat de hele, die hele toestand is eigenlijk begonnen met het tuinhuisje destijds. Want het is het zo langzamerhand het beroemde tuinhuisje van Cohen... is niet meer ingebruikt door dochter Lucienne voor haar schoonheidssalon. De familie Cohen heeft het gebruik in ieder geval opgeschort... tot de uitspraak van de voorzieningsrechter. De rechtszaak staat gepland op 12 februari. Aan de hand van de uitspraak zal de familie Cohen een beslissing nemen. Op dit moment heeft dochter Lucienne onderdak voor haar schoonheidssalon gevonden bij Boudoir bij Sarah. De schoonheidssalon die sinds deze week verhuisd is naar de Haltestraat 33. Het voormalige pand van La Bobonnière, een bakkerbuis. Daar is ze per 1 februari een aantal dagen per week aanwezig om haar cliëntelen te kunnen blijven verzorgen. Noodgedwongen heeft zij deze stap moeten nemen. Mocht de voorzieningen een rechter uh, een voor ons gunstige beslissing nemen... kunnen we altijd nog het tuinhuisje weer in gebruik nemen. Het ligt daar dus aan. Het ook kan de gemeente, mocht de uitspraak in ons voordeel zijn... nog beroep aantekenen, waardoor het hele proces alleen maar wordt vertraagd. Al dus haar moeder Tot zover wordt vervolgd. het nieuws bij CFM. En hier is Bluff en Hemingway. from the sea Después del viaje y que abrazó mi amada, pruebas el mar, ik corazón escondido, Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Free, let me ...Nederlands achter elkaar bij Salfje op zaterdag. Als eerste had je blufft, terwijl Pascal Jacobsen... ...maar met Groot heet trouwens, uh, samen met uh, Miss Montreal. Dat was de single Hemingway en daarachteraan Spargo. Ook een Nederlands groep en One Night Fair. Ja, wat was het, een feest afgelopen zaterdag bij Café Lauren Hardy. De After Beatles die traden daarop en en uh, ja, de tent zat helemaal vol. En weet je wat ik nou ook leuk, leuk vond van die avond? Is dat het waren niet allemaal ouderen die daar aanwezig waren... maar ook heel, heel veel jonge lui. Ja, maar het is gewoon lekkere muziek. Het is gewoon lekkere muziek. En een mooi sfeertje. Want afgelopen zaterdagavond was het een echt, inderdaad... een groot feest in Café Lal en Hardy in de Halterstraat. De Ruud Janssen Band stond op het programma... met een niet-alledaags optreden. De heren van de coverband speelden die avond... alleen maar muziek van de Beatles. Hoe populair de muziek van deze Engelse popband nog altijd is... bleek wel uit het grote to toestroom van het aantal bezoekers. En met name ook de jongere bezoekers. Vanaf de start om 9 uur puilde Lowell en Hardy bijna uit zijn voegen van de muziekliefhebbers. En het was niet verwonderlijk. De muziek van de vier bandleden uit Liverpool spreekt nog steeds tot de verbeelding... al worden de fans wel wat ouder, maar de jeugd komt zorgt voor aanvulling. Niemand had daar last van, want het werd één groot feest daar in de Haltestraat. Het café was zelfs zo vol op een gegeven moment dat niemand meer naar binnen kon. De bandleden waren uitermate tevreden over de gigantische opkomst. Zij dankten dan ook de uitbaters Gerda, Ron en Robbie Brouwer... voor de gelegenheid die hen werd geboden. Wie weet doen we het nog wel eens een keer, sloot Brut Jansen af. Er is dus hoop voor diegenen die niet meer naar binnen konden... of om een of andere reden dit prachtige optreden van de After Beatles gemist hebben. Nou, ik heb wel een suggestie van zomer op het strand... Nou, ja. uh, de After Beatles. En uh, Koningsdag, treedt uh, Ruud ook weer met zijn band op. Ja, oké, okay, maar even die, die, die Beatles, uh, de cover, als dan die After Beatles, zoals ze zichzelf dan noemen. Van de zomer met een mooi zonnetje, uh, zo tegen een uur of vijf, zes op het strand. En dan lekker de After Beatles. Ik ben daarbij. Wij zijn daarbij. en uh, ik hoop dat de strand, uh, een van de strandexploitanten dit idee overneemt. En ze mogen me altijd even mailen. Hier is uh, jouw favoriete plaat weer: Quap's and Walk. Klaar,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 Trap met dit weer een wandeling over het strand. Dat is helemaal niet verkeerd hoor. De signaal van Klaps, dat was WOLK. Ja, het is inmiddels half drie geworden. Nogmaals, goedemiddag en welkom bij CFM. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Vandaag geen winterse neerslag, want vanwege hogere bovenluchttemperaturen... is er slechts kans op een enkele regenbui. Geregeld schijnt dan ook de zon en matige zuidwestenwind neemt af naar zwak en draait naar west tot noordwest. De temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Vanavond en de komende nacht zijn er naast Wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft over het algemeen droog en bij niet meer dan een zwakke noordwestenwind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral later op de dag neemt de kans op een winterse bui weer toe. Daarbij is ook kans op onweer. De temperatuur stijgt naar een graad of 6 en er waait een weer in kracht toenemende noordwestenwind. In de avond en nacht naar maandag is het half tot zwaar bewolkt en komt het tot winterse buien. De noordwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 4 tot 6. En de temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden boven het vriespunt. Maandag daarentegen overheerst de bewolking en het komt nog steeds tot winterse buien. De stevige noordwestenwind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur stijgt naar ongeveer 5 graden. De rest van de week schijnt geregeld de zon, maar het komt later in de week tot een enkele sneeuwbui. De wind gaat uit het noordoosten waaien en is matig en aan zee vrij krachtig van kracht. En de temperatuur gaat geleidelijk naar beneden de 4 graden op dinsdag naar hooguit een graad of 2 aan het eind van de week. Ook de nachten worden kouder met in de tweede helft wellicht wat lichte vorst. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op de site van Lex van der Hoorn www.meteopagina.nl en, en hier is Stromee en Lorden en Meltdown. Lorde.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 Da da da Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 bij CFM in de Eurobreakdown. Gepresteerd door Maurice Mulder. En CFM bestaat dit jaar 25 jaar. Ja, en hoe klonk dat dan ongeveer 25 jaar geleden in Zandvoort? Zandvoort 107, dit is CFM. En dan nog gaan we ouder achteraan, hè? de dames van Mai Tai uit Amsterdam zijn hier. En Am I Losing You Forever? waren de drie dames uit Amsterdam. Zij heette Mai Tai in de jaren tachtig. Enorm populair met onder meer de single history. En deze mag er ook best wel wezen. Yo, am I losing you forever? Zo gaan we overschakelen naar het voetbalveld, het hier in Sanford. Naar Sean Lemmens. In verband met ziekte van Jan Frenzen heeft Sean het vandaag even waar. De wedstrijd SV Sanford tegen VEW. En Sean gaat die wedstrijd voor ons volgen. Maar mocht iemand daar zijn en een radio op dit moment bij de hand hebben... schud eventjes aan de, aan de mouwen van Sean <lacht> Lemmers dat hij zo dadelijk in de uitzending komt. Toch? Goed, uh, wij blijven het proberen. Maar dan heb ik nog even een ander bericht. De Sequirun verwacht dit jaar 14.000 hardlopers. Over een paar weken is het weer zover. Duizenden hardlopers zullen zich dan op de racebaan van Zandvoort verzamelen... voor de achtste editie van de circuirun.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 Er zijn afstanden van 5 en 12 kilometer, een businessrun en twee jeugdonderdelen. Inschrijven is mogelijk tot en met zondag 15 maart op www.zandvoortcircuitrun.nl www.zandvoortcircuitrun.nl Dat belooft weer een heel uh, sportief weekend te worden in Zandvoort. Dus schrijf je maar lekker in en doe mee met de Zandvoortsequiren. Een van mijn favoriete platen van dit moment is deze van Omi en de cheerleader. Is dit toch? Hé hey, hoor, de oh, OMI bij CFM met de cheerleader. En uh, ja, mocht je meer eens willen horen, elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 in de U-breakdown met collega Morris Mulder. De wedstrijd van vandaag SV Sanford tegen VEW. Daarvoor uh, is uh, aanwezig Sean uh, Lemmens. Goedemiddag, Sean, welkom in de uitzending. Goedemiddag, Wel, Ja, fijn uh, dat we ons slag kunnen doen. Van de enige wedstrijd in deze hele. Uh, Klassen, want alle andere wedstrijden zijn afgelast. Waarom? Dat begrijpen wij echt niet. Omdat uh, ook Edo kunstgras heeft en KOLKAC kunstgras heeft. Maar die zijn eruit gehaald. Dus als wij vandaag winnen, en dat zouden we moeten doen, uh, dan uh, staan we echt nummer ...los van Edo. Maar, we moeten eerst winnen. Zandvoort is uh, rustig aan het opbouwen. Het is echt een, uh, een wedstrijd die op de helft van de GEW wordt gespeeld voor uh, Arnold Jong-Jans... geen enkel gevaar geweest tot nu toe. Maar de verdediging heeft helemaal... weer uh, uh, de verdediging van de VW. En Er zijn wel wat kansjes gekomen... maar nog niet echt dat je kunt zeggen dat er... Uh, maar misschien, misschien... oh nee, ik wou zeggen... misschien ben getuigen van het doelgroep... maar die werd net weggehaald door een VEW-speler. Dus dat was... Uh, en, maar weer is de aanval bij SV Zandvoort. John, is het uh, team van uh, SV Zandvoort... vandaag helemaal compleet? Ja, op eigenlijk maar één schorsing en een vaste baas Dat is Martijn Paap. En Martijn Paap heeft twee gele kaarten en dat betekent dat je één wedstrijd vakantie mag houden. En daar houdt hij zich vandaag ook aan. Hij mag niet opgesteld worden. Maar de rest is gewoon de basis bijna van het SV het 1-team. Ja, en als ik het zo hoor is dit een wedstrijd die gewoon gewonnen moet gaan worden door SV Zalfvoort. Ja, net zo eigenlijk als de wedstrijd vorige week, uh, die we gewoon hadden moeten winnen. Maar dat pas gebeurde in, uh, in de 92e minuut. Dus uh, we weten niet of we weer zo'n gekke, spannende wedstrijd uh, krijgen, maar we gaan er vanuit van niet. Maar uh, nu zijn we ook veel, uh, ja, veel meer druk aan uitoefenen op de helft van de tegenstander Dus dat doelpunt kan elk moment vallen, maar... Zacht gisteren bij Dordrecht Heerenveen, het blijft tot de 90 negentigste minuut, 0-0. Precies, altijd spannend, tot aan het uh, einde. Dan kan er nog uh, van alles gebeuren, Sean. Daarom. Ik hoop dat ik straks uh, zeker een voorsprong kan uh, geven. en Misschien meer dan 1-0. Maar dat weten wij over een uh, goede 20 minuten. We rekenen erop, John. Graag tot zometeen in het volgende uur van dit programma. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot straks. Ja. Dat was Sean Lemmers bij de wedstrijd SV voor tegen VEW. Die om half drie vanmiddag gestart is als enige in die klasse. En er is dus allemaal afgelast. De tussenstand is 0 tegen 0. It makes me reach the stars. Come on down to you. Shining on my heart. See the truth And this love I have inside Is everything that seems But for Sarah Clapton met Change the World. Ja, zojuist rijd ik Bluff en nu weer Bluff. Maar Pascal Jacobsen doodt samen met Miss Montreal. Hier is Ik zoek alleen mezelf. Alles verandert altijd. Ik zoek alleen mezelf, de nieuwe singer van Miss Montreal en Pascal Jacobsen, inderdaad de zanger van de band Bluff. Het is vier minuten voor drie uur geworden. We gaan het nog even hebben over een nieuwe natuurbrug... die er aan gaat komen al, Albert-Jan. Ja, dan hebben we het over natuurbrug Duinpoort. Er staat een informatieavond aan te komen. In Nationaal Park zuid kennemerland worden drie natuurbruggen gerealiseerd. Na Zandpoort, de brug over de Zandvoortse Laan, wordt nu de bouw van Duinpoort op de tweede brug... die over de spoorlijn Zandvoort-Overveen komt, voorbereid. Woensdag 4 februari wordt voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd in Nieuw Unicum. De informatieavond in Nieuw Unicum begint op woensdag 4 februari... om 8 uur s'avonds en duurt tot ongeveer 10 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zandvoort.nl... www.zandvoort.nl of www.prorail.nl... slash projecten slash ecoduct-duinpoort. Maar ik zou zeggen, ga, ja, ja. ga even naar www.zandvoort.nl. Dat lijkt me een stuk makkelijker. In 4 februari. Hoe ja? laat? 8 uur s'avonds. 8 uur s'avonds. Oké, okay, we zijn erbij. Tot zometeen het volgende uur van dit programma.